is strong. strong. Ohio, Ohio, Ohio. Dat is deze week de Elsplaat. Wat is die prachtig allemachtig. De Bee Gees uit 1970. Even klappen. Even klappen. Even klappen. In de borden, De komende weg. Jij oh. was af. Zit ik hier bijna de microfoon in de fik te steken? Ja, dat, dat, dat heb je als je nog steeds rookt en dan en ook nog eens een keer rookt tijdens het uitzenden van de Affashow. Maar dat doet er allemaal niet toe. Luisteraars, vrienden en vriendinnen van de Affashow, een hele goede middag op deze dinsdag 3 november van het jaar, dus alles 2015. En tussen nu en de klok van een uur of zes weer, de Affashow met. Weer verkeer, nieuws en natuurlijk heel veel goede muziek. Zoals daar is: De Tremolo's, Diggy Dicks, Madness, Flotus komt voorbij. Don Rosenbaum, dat vind ik een van de mooiste van vandaag. Mary Hopkins krijgen we nog. Matthew Rijm met een Duitsstalige plaat. Jawel. Zijl Coltrane, Sleet met wat harde, lekkere harde Glamrock. Uh, Terry Jacks komt ook nog eens een keertje voorbij. En een Foley gaat straks even in de microfoon gillen. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met 1965. 50 jaar geleden was dit een kneuter van een hit hoor. Allemachtig, wat prachtig. We hebben het hier over de Fortune's natuurlijk. Met hier, kom zitten again. Welkom in de Show bij Radio Els 558. When I see that girl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 70 files in autoverkeer rijdend Nederland en de langste die staat op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht Oost, maar liefst 15 kilometer. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. kan een aardig keelgeluid opzetten. We hoorden Child Cold Trade. Nee, tuurlijk niet. Ellen Foley was dit. Ik zit weer verkeerd op mijn papiertjes te kijken. Dat uh, kreeg je ook wel van. Wat's de met baby? Het stamt allemaal uit 1980 van Ellen Foley. En uh, als ik zo naar buiten kijk, het wordt steeds vroeger donker... want het is gewoon al bijna donker. Ik zit hier ook al met alle complete verlichtingen aan. We gaan naar 1974 toe. Hier is Terry Jacks en Seasons in the Sun. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees.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 we had joy, we had fun, we had seasons in the sun But the hills that we climbed were just seasons out of time Goodbye Papa, please pray for me I was the black sheep of the family You tried to teach me right from wrong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 Both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach, would your starfish on the bee? We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the stars we could reach, could your starfish on the bee? We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Ik lees trouwens net dat het vandaag de warmste dag ooit is. Die is gemeten sinds 1901. En dat gebeurde allemaal in Maastricht. Daar is het vandaag gewoon 21 graden geworden. Maar het was vanmorgen in Maastricht nog maar 2 graden. Keer gaan wat de temperatuurverschillen. En dat klopt ook wel, want ik vond het vanmorgen gewoon ontzettend koud. Maar later, tussen de middag, even lekker buiten met Tom Plas gevoetbald. Het was gewoon zomer. De afwas show.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 I said, I get down, get busy. Het zou de eerste hit voor Sleet worden uit 1971, get down and get with it, jawel. Oh wacht even, ja, ja, is dit toontje erbij en dan weten we het wel weer. Dan gaan we eens even kijken of we wat nieuwsfeitjes voor jullie kunnen voorlezen. Vier vissers zijn dinsdag na een maand op zee dobberen gered door de Ma Mexicaanse marine. Een vliegtuig zag de kleine boot van de mannen uit Colombia en Ecuador in het weekend weekend. In de grote oceaan drijven, 260 kilometer uit de Mexicaanse kust. Door gebrek aan drinkwater was het viertal nagenoeg uitgedroogd. De vissers verlieten op 24 september de 2000 kilometer zuidelijker gelegen havenstad Puerto Esmeralda's in Ecuador. Ze raakten raakte echter uit koers en op 1 oktober kwamen ze zonder brandstof te, zi te zitten. De stroming dreef ze naar de Mexicaanse kust. <kling> ja, ik, uh, ik weet het niet. Ik heb weer. Wat aardig in mijn keel zitten, het schiet allemaal niet op. Koning Willem-Alexander zal dinsdagavond de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, en de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, beëdigen. Dat meldt het kabinet van de koning. Daarmee is hun benoeming dan officieel. De plechtigheid heeft om 7 uur plaats op Paleis Noordeinde in Den Haag. Uit een hangar in de buurt van het vliegveld Lelystad is een vliegtuigmotor gestolen. De motor, ter waarde van 15.000 euro, werd vrijdag nacht meegenomen, de politie maakte de diefstal vandaag bekend. Zaterdagochtend ontdekt, ontdekten medewerkers van het bedrijf aan de Emuweg dat er die nacht ingebroken was in de hangar. De avond ervoor hadden ze rond 6 uur het bedrijf afgesloten. De hangardeur was opengebroken en de vliegtuigmotor bleek weg. Het gaat om een zogeheten Rotax 912. De mishandeling van een ambtenaar in Enschede wordt vanavond in het tv-programma Opsporing verzocht behandeld. De man werd maandag ernstig mishandeld. Het slachtoffer liep diverse verwondingen op in zijn gezicht. De politie is dinsdag nog steeds op zoek naar twee mannen die de man mogelijk hebben aangevallen. Volgens het slachtoffer gaat het om een gezette blanke man van circa 35 jaar, met een zwart petje en grijze jas. En een tatoeage in de vorm van een hartje in zijn nek. De andere verdachte is een tengere, blanke man met rossig haar. Nederlanders zijn erg vaardig met de Engelse taal. Van de landen waar Engels niet de moedertaal is, moet Nederland alleen Zweden voor zich dulden. Denemarken staat derde in de taalvaardigheidslijst van het onderwijs Education First. België die blijft steken op de 17e plaats. Oh, dit een nieuwsberichtje heb ik al toen net voorgelezen, want dat had ik op internet al gezien. Uh, de Fiat heeft vorige week een illegale sigarettenfabriek ontmanteld in een loods in Rotterdam. De fabriek was bijna klaar om met de productie te beginnen. De drie machines hadden een gezamenlijke capaciteit van 1500 sigaretten per minuut. Het belastingnadeel voor de, belastingnadeel voor de overheid bij 1 uur draaien zou ruim 20.000 euro hebben bedragen. De machines worden dinsdag vernietigd in opdracht van het Openbaar Ministerie. Dat is de tweede dame al in de show die zo'n keel op kan zetten. En we hadden is natuurlijk Ellen Foley met What's A Met A Baby. En nu was het de beurt aan Shea Coltrane, hè, als ik het goed zeg. Go Like Elia uit 1973. En die dame die heeft verschrikkelijke mooie plaatjes gemaakt. Het is inmiddels al vijf voor half zes en de muziek gaat gewoon even lekker door hier. Even naar wat Duitsstalige muziek van Matthias Rijm uit 1990. En het prachtige, allemachtige, verdammt zielig. durch die hier. Straßen bis nach Mitternacht. Ik heb dat früher ook gern gemacht. Dich brauche ich Dafür nicht. Ik sitz am Dresd, trinke noch een Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir. Macht mir nichts. Gegenüber sitzt een Typ wie een Bär. Ik stel mir vor, wenn das dein neuer wär. Das juckt mich. Überhaupt nicht. Auf einmal packt mich, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du een Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich, ich lieb, lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich, ich brauch, brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht, will dich nicht verlieren. Ich flieh dich, Ich gib dich nicht. Aber ich brauch dich. Ich mag dich nicht. Aber ich, ich will dich. Nicht. Ich, will dich nicht. ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt bin ich. Oder nicht? Niet in de heilige Welt, doch die und du is, was mir jetzt fehlt. Ik glaub, dat einfach niet. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an, voll es klingelt, klingelt, aber nicht. 7 bier, zu viel geraakt, dat is het, was een man so braucht. Doch niemand, niemand sagt rauf, und ich denk, Wat een lekkere Duitse muziek, nooie Duitse Welle van Matthias Reim. Verdammt, ik liep dich uit 1990. Ja, alweer weer een hele tijd geleden. Weet De weet je nog wel voor deze dinsdag 3 november. 3 november is trouwens de 307e dag van het jaar en er komen er nu nog 58. In 1891 vandaag, de Gazet van Antwerpen publiceert haar allereerste uitgave. En in 2008 stopt de VRT met de analoge uitzending onder de term weg met sneeuw op je tv. En in 1944 vandaag wordt Vlissingen bevrijd eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in 1848 de nieuwe Nederlandse grondwet van Johan Thorbecke wordt geproclameerd. Ja, zo lang geleden alweer. In 1900 dan de arts w. polman sticht de eerste afdeling van het Groene Kruis. Volgens mij kun je daar dan terecht voor hulpmiddelen en zo, hè? dacht ik. Ja, je hoort er eigenlijk niet zo gek veel meer van. Volgens mij is dat allemaal opgegaan, hoor, ik weet het niet. Nou, dat waren de gewone feitjes. al. We gaan eens even kijken wie er geboren zijn vandaag. Dat was in 1901 Leopold III. Hij was ooit koning der Belgen. Hij overleed in 1983. En in 1921 was het de beurt om geboren te worden voor Charles Bronson. Hij is natuurlijk een Amerikaans filmacteur. En hij overleed in 2003. En in 1934 werd geboren Hans-Jan Maat. Hij was natuurlijk een Nederlands extreem rechtspoliticus. Hij overleed in 2002 met zo'n verre vooruitziende blik. Gerd Muller, wie kent hem niet? De, de Duitse voetballer die uh, Nederland uh, beroofde van de wereldtitel in 1974. Hij is vandaag jarig en werd geboren in 1945. Edmund van Edmund Jens, Brits zanger, is geboren in 1954. En de hier Rob van Zomeren is vandaag jarig, hij werd geboren in 1963 en 11 jaar later in 1974 was het dan Sonja Bakken die het op de wereld kwam. Zij is natuurlijk Nederlands gewichtsconsulente. Dan <coughs> even kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 361 Constantius de Hij werd 44 jaar oud en hij was ooit Romeins keizer. Bob Scholte, natuurlijk een Nederlands zanger. Hè? Hij werd 81 jaar oud. Hij overleed in 1983. En in 1986 overleed Joop Middeling. Hij werd 65 jaar. Hij was Nederlands wielrenner en wielercoach. Uh, hebben we hebben er nog meer. Nou, niet zoveel meer hoor. 1996. Jean Bedel Bocassa. Hij werd 75 jaar oud. Hij was president en, maar nog meer, dictator van de Centraal Afrikaanse Republiek. En in 2007 overleed Hans Sander, hij werd 61 jaar oud, hij was Nederlands oprichter en zangergitarist van Bots, met zeven uh, dagen lang, keer dat nummer nog, hebben we hier ook wel eens gedraaid. En het is vandaag de heilige Sylvia van Rome, die overleed in 592 en is ooit zalig verklaard, dus vandaar dat het nu de heilige dag is van die dame, tenminste dat denk ik, gezien haar naam. In 1980 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 5,4 graden. En in 2005 de hoogste maximumtemperatuur 18,7 graden. Maar dat record is vandaag verbroken in Maastricht. 21, uh, 21 graden, ja. De zon die schijnt het langst in 1988, maar liefst 8,6 uur. En het langste in de regenlopen, dat deed we in 1940. Toen was het maar liefst 17,6 uur van het etmaal dat het regende. Zo, dat was een beetje nog wel... Weer, ja, nou de tijdmachine van de afwasshow. Show. We gaan hier gewoon even lekker door met de muziek. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Ja, dag Mary, dag Mary. Mary Hopkins uit 1969. En de titel was natuurlijk. Goodbye. In de Hava Show bij Radio Els 558. En onze website is bijna klaar. Ja, ja, ja. Ik hou je wel op de hoogte hoor als het helemaal zover is. Ik heb al voorproefjes gezien. En uh, het ziet er gewoon helemaal te gek uit, zoals dat heet. In Davajoe is het inmiddels uh, vijf minuten over de klok van half zes. En we zijn toegekomen aan de. Klap op de knieënplaat. En, en dat is een hele mooie, vind ik zelf hoor. Komt uit 1972. Het is getiteld Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum. De klap op de knieënplaat. Why do I do all the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 Ja, hij is leuk, hij is leuk, hij is leuk. Don Rosenbaum, al zijn er de klap op de knieënplaat. 117 files momenteel in Nederland. We gaan eens even kijken wat de langste ongeveer zijn. Even kijken, 10,9 kilometer op de Eind tussen na de Naarden en Eenbrugge. Bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem. 9,3 kilometer op de A2 tussen Kerk aan de Amstel en v 9,3 kilometer ook op de A2 tussen Breukelen en Utrecht. Uh, 8,7 kilometer op de A2 tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt. En op de A4 8,1 kilometer stilstaand verkeer tussen Zandvliet en Hogerweide. Blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam. Allemaal wat kleinere. Uh, blam, blam, blam, blam, blam. 11,6 kilometer op de A10 tussen Geuzenveld en Knooppunt Watergraafsmeer. Blam, 11,9 kilometer op de A12 tussen Blijswijk en Reerwijk. Daar is het altijd prijzen 13 kilometer op de A12 tussen Venendaal West en Afrit Oosterbeek. Ook altijd een beroemd knooppunt daar. 12,4 kilometer op de A12 tussen Driebergen en de Meren en tussen Nieuwer Brug en knooppunt Gouwen 8,1 kilometer, 14 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins Kloosplein en knooppunt Kleinpolderplein naar de A20 toe richting Gouda. 15 kilometer op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld Giesendam. Nou, ik denk dat we het zo wel een beetje gehad hebben dat ik het lekker zo hou. Eens even kijken of ik er nog eentje kan vinden die wat langer is. Nee, het zijn allemaal kleintjes. Oh, dit is een knaller, een knaller. Nummer 111 op de A27. 21,6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knopen Eemnes en Nieuwegein. Oh, wat is dit prachtig, allemachtig. We gaan luisteren naar de Vloters uit 1977 hier in de avondshow. En hier is Flodor. And my name is Rabbit. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. Now my name is paul see i like all women of the world and if you understand what i'm saying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 Het is echt zo'n plaatje voor als het helemaal donker is, hè? ja dat vind ik hoor. Joren de Floters uit 1977 hier in de Afwas -show bij Radio Els 558. En inderdaad, het is uh, kwart voor zes en het is gewoon helemaal pikken donker. De Afwas -show. Je kent ze wel, <laughs> maar lang niet meer gehoord. Radio Els frist je geheugen Radio op. Vlaas maar. See the letter just the You wanna see know you no more I've laid it down, giving you the score Within the first two lines, it's that be red You know, you can't see us no more Keep away from all Uh, embarrassment van Madness uit 1981 hier in de Show. Uh, we schieten alweer aardig op naar het einde, hè? maar ik heb hier nog een heel mooi plaatje. en uh, Ik heb niet zo verstand van muziek van de laatste tijd, hè? want meestal zitten wij in het verleden te klooien, zoals dat heet. Maar ik heb nu een plaatje uit 2009 en volgens meneer Bert is dit niet het origineel. Het zal allemaal wel, ik vind het wel goed, ik vind het gewoon lekker klinken. Uh, het zijn Digidex, uh, FT staat er dan, dat betekent toch tegenover of zoiets, Eva de rover als ik het goed uitspreek en het heet allemaal Slaap Lekker. Fantastisch toch? Ja, het is zeker fantastisch. Fantastisch toch hey, Is wat ik zei tegen haar yeah.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 wat ik zei tegen haar shit die dagen daarna met sms gevuld Heen bericht terugbericht geen bericht shit het is spanning aan het wachten op het geluid van het de... het zat snor maar ik wou de vlag niet uithangen. hangen leek me verre van de player dus speelde het op safe vroeg om een eerste date ergens in een pittoresk café gezegd kwam ze rustig aangewandel een onverduidelijk geval van elegantie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 Ja, ja, ja, zelfs rap hier nu in de Ava Show en nu is meneer Bert de A ontzettend boos op mij want ik moest het origineel draaien en ik dacht dat het origineel was, maar dat is het dus niet. Het zal man, maar een zorg zijn. Ik vond het gewoon lekker klinken hier in de Ava Show op Radio Ls 558. Meer moeder, meer moeder, meer moeder. Morgen overdag komt er meer bewolking. In het oosten is er waarschijnlijk ook nu en dan een zonnetje te zien. Plaatselijk kan er wat regen vallen. De temperatuur loopt op van... Naar van 13 tot 17 graden de hoogste waarde in het zuiden van het land. De wind wordt zuidelijk en matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het westelijk kustgebied mogelijk krachtig of lonely nights waiting for someone Gotta Rub me the right way, honey I'm a genie in a bottle, baby Come, come, come on and let me out I'm a genie in a bottle, baby Gotta rub me the If right way, honey me. I'm a genie in a bottle, baby Come, come, come on and let me out saying no, no. Wat zijn we modern vandaag. Dit is ook wel zo'n modern plaatje voor het gehoor in ieder geval. Want het is toch alweer van 1999 van Christina Aguilera met Genie in een bottle. Het is vier minuten voor de klok van zes uur geworden. We gaan weer even terug naar de jaren zestig hoor. Daar staat af als jouw bekend. Hier, is de, hier zijn de tremelo's en zwijgen is goud. En het is inmiddels al zes uur, hè? dus we zijn aan het overwerken hier in de avanshow. Maar dit is toch wel het toentje van gehoorzaamheid. dat moeten we mee gaan stoppen, want we hebben nog maar één plaatje voor je. Alweer een Duitsstalige plaatje. 99 luchtballonnen gaan de lucht in, zo meteen. Van NENA uit 1983. Dit was de Show voor dinsdag 3 november van het jaar, dus alles 2015. Morgen zijn we er, uiteraard, weer. En dan is het alweer woensdag. En dan gaat de week alweer door de midden. Ik zou zeggen, nog heel veel plezier met de non-stop programmering van Radio Els. En wat mij betreft, graag tot morgen. Bye bye, zwaai zwaai. Singe ik een lied voor dich van 99 Luftballons. Auf ihrem Weg zum Horizont denkst du vielleicht... Minister gibt's nicht mehr und auf keine Düsen Flieger heute zieh ich meine Runden seh die Welt in Trümmern liegen, hab Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen. M sind wir auf in Nederland er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Toetekenoeris, Avas Show.